De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zal vanaf 1 januari opnieuw vredesbesprekingen voeren met premier Netanyahu van Israël en de Palestijnse president Abbas. Dat heeft zijn ministerie bekendgemaakt. Kerry sprak de laatste tijd al vaker met beide politieke leiders en zal in de komende ontmoetingen onder meer inventariseren hoe het ervoor staat met de onderhandelingen tussen beide partijen.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 Het weer, het is wisselend bewolkt en vooral bij zee kan nog een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en dan kan het nevelig worden. Het is twee graden. Morgen wordt het een graad of zeven en dan schijnt de zon veel. Dit was het NOS Journal. Radio. Radio 1, BNN. De wereld van BNN. Goedenacht. Welkom bij het tweede uur van de wereld van BNN. Dit uur vlieg ik met jou naar China, Amerika, Bangladesh en Australië. Allereerst ga ik dit uur het hebben over schoonheidsideaal. De pop, de pop, jawel, de pop der poppen, Barbie. Viert 50e verjaardag volgend jaar in 2014. Ja, en zij is een goede reden, Barbie dus, om eens even te praten over het vrouwelijke schoonheidsideaal. Dus waarom zouden wij dat niet doen tijdens de wereld van BNN? Ja, toch? Nu houden wij het niet alleen uh, bij Nederland, maar gaan we dus over de hele wereld. Wat vinden ze bijvoorbeeld mooi in uh, Bangladesh? Of uh, wat vinden ze echt aftrans in China? En... Toch wel een uh, actueel onderwerp, vuurwerk. Sinds vandaag mag je weer vuurwerk kopen. Oud en nieuw komt het dus aan. Komende dinsdag is het 31 december. En dus koopt iedereen weer van die rotjes, van die, van die verschrikkelijke grote vuurpijlen. Hele vuurwerkvoorraden worden leeggehaald. En uh, soms gaan mensen zelfs, ja, dat vind ik, Dan moet je er wel echt van houden, hoor. naar België... om naar dat illegale vuurwerk te kopen. Van die strijkers en echt van die halve... Handgranaten die je daar kan kopen. Zo zijn er al uh, genoeg aanklachten ingediend. inmiddels bij Meldpunt Vuurwerk hier in Nederland. met nou ja, mensen die al vuurwerk afsteken. of illegaal vuurwerk hebben. Maar hoe fanatiek zijn ze in het buitenland met vuurwerk eigenlijk? En ze daar oud en nieuw. ook door van alles af te steken. om zogenaamd de geesten te verjagen. En hoe komen ze eraan? Ik ga het zo meteen allemaal voor je uitzoeken. Eerst even een rondje langs de velden. langs mijn correspondenten. Ellen in China. Goeienacht. Goeienacht. Hoe was, uh, hoe was je kerst? Ja, uh, niet bestaan. Nee, hier is, het, uh, hier is het kerstgevoel niet echt heel erg. Dus ik heb wel met vrienden gezellig gegeten of zo, Maar ja, dat doe ik eigenlijk altijd wel. Dus om nou te zeggen dat het kerst was. Geen kerstboompje ook? Of een Cancun? Ja, ik heb wel een kerstboompje. En, en er was zelfs uh, iemand die kerstliedjes ook zong. Yes. Maar het zit er gewoon niet in. Ik, ja, het is heel moeilijk uit te leggen. De hele stad is prachtig versierd. Maar het zit er gewoon niet in. Nou, oh, dat is toch wel jammer als Nederlander, hè? De traditie met kerst is bij ons best wel groot. Ja, maar ik ben het ook wel een beetje verleerd, denk ik, inmiddels. Nou ja, gaan we het zo meteen over oud en nieuw hebben. En over ja. het schoonheidsideaal. Uh, blijf hangen, kom ik zo bij je terug. Okay, goeie. Marike, goeienacht. Hi, Marieke. Marieke. Nee, geen Marieke. Gaan we zo naartoe. Karel, goeienacht. Goedemorgen. Yes, Karel. Um, hoe uh, hoe uh, heb jij het gehad met kerst? Um, nou, ook uh, rustig aan. In Bangladesh leeft het uh, niet heel erg de kerst. Uh, dus we hebben wat vrienden op de vloer gehad. En we hebben een Band of Brothers marathon gedaan. Oh. <laughs> ook prima. Ja, daar krijg ik altijd ja. een kerstgevoel van. Het koud en zo. Ja, daar heb je gelijk in. Je had wel een ander punt, want je had je debuut op de Bengaalse TV? Ja, dat klopt. Wat, wat heb je gedaan? We net uh, als bandje opgetreden op een, uh, uh, ja, op, uh, een live uh, optreden op televisie. Het was eigenlijk wel heel erg grappig. Vet. Gefeliciteerd. Ja, uh, dank je. <laughs> Zometeen praten we verder over uh, oud en nieuw en het schoonheidsideaal. Nog eventjes naar Lisette in New York. Lisette, nacht. Hallo, nacht. Hi, hoe was jouw uh, kerst in New York? Ja, ik zit nog een beetje in de kerstsfeer. Het is inmiddels vijfde kerstdag, maar ik denk het kan nog wel. Oh hier zeker, hoor. Alle lichtjes branden nog. Het is echt uh, New York is geen als een kerstvier. Dus uh, ik ben lekker uit geweest uh, met een hele grote groep en mijn echte, echte kerstdag hier, 15 december. Ik echt ook een hele New Yorkse kerst gehad. Ik ben hem gewoon afhaal gegeten met mijn huis. <laughs> Beter kan je niet krijgen. Nee, maar New York is natuurlijk wel de kerststad bij uitstek. Om al die lampjes, om dat grootse, om een beetje het romantische wat om New York hangt ook. Ja, absoluut. Je moet uh, echt naar Rockefeller Center. Daar staat natuurlijk een hele grote kerstband. die Die dan ook uh, alweer uh, in november is aangestoken door uh, president Obama. En uh, ja, daar ben ik wel even gaan kijken natuurlijk. Dat, ja. uh, dat mag je niet missen. Nee, volgens ja, mij... Ja, uh, de kerstsfeer is hier top. Volgens mij is oud en nieuw ook geweldig in uh, New York. Gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Tot zo, Marieke. Of uh, tot zo, Lisette. Marieke. Radio 1. Hey. WNN. De wereld van WNN. Yes, daar luister je naar. En ik wilde heel graag deze plaat draaien. Even kijken. Daar is die... Ja... Deze man die heeft waarschijnlijk ook een hele mooie kerst gevierd. John Mayer met. Uh, niet meer met Taylor Swift. Nou, deze man is van de vrouwen, joh. Die slijt ze echt alsof het. Uh, spijkerbroeken zijn. Nou, daar ga, je, daar ga je best wel lang mee. John Mayer met Paperdoll. Paperdoll, come try it all. Step out. A dress of gold and blue Sure was fun being good to you Een beetje een slaapvalplaat, maar wel heel mooi. John Mayer met paper doll. Het gaat over schoonheidsideaal en J Daniel Arends... heeft daar wel zo zijn mening over. Maar een facelift, jongen. Ik, dacht, ik, ik, begreep, ik begreep haar gezicht niet eens, joh. Ik begreep, ik begreep het gewoon niet. Ik snapte helemaal niet wat ik zag. Ik dacht, ik dacht dat ik per ongeluk 2000 euro had overgemaakt. Zo keek ze. Een beetje blij en geheimzinnig en hysterisch... en zo door elkaar allemaal. En Ze deden de deur open. Ik, ik, ik snapte helemaal niet wat ik zei. Hé, hey, Daniel! Hey! Hey, je kop zit helemaal gek joh. Ja, ik heb het een feestlig genongerd. Ah ja. Mooi. Ja, nu zie ik er weer uit als vroeger. Ah ja. Nou, veel gepest, zeker. Oh, God. De facelift uh, heeft er Daniel Arendstover. Is in veel westerse landen een middel waardoor veel vrouwen... Uh, maar ook mannen bijvoorbeeld... weer jong willen zijn en weer knapper willen zijn... Het gaat over schoonheid, want Barbie die viert volgend jaar in Nederland haar 50ste verjaardag. En dat is een reden om eens eventjes de link te leggen van wat is nou mooi, wat is nou knap, wat is nou het schoonheidsideaal. En daarvoor vlieg ik uh, over de wereld naar Australië, Amerika, China. En ik denk dat er wel zoveel verschillende ja, schoonheidsidealen zijn, want volgens mij verandert het echt per cultuur hoe iedereen eruit wil zien. Ellen, goedenacht. Hoi, hoi. hoi, jij zit in China en heb je hebt je eigen fietsbedrijfje. Volgens mij hebben Chinese vrouwen weer een heel ander schoonheidsideaal dan bijvoorbeeld Nederlandse vrouwen. Ja, best, ja, best wel. Ja, sowieso is natuurlijk. willen ze heel graag wit zijn. Heel ja, grappig wit. is dat. Dat vind ik zo, dat vind ik zo gek. Ja. ja, het is denk ik een beetje. Ik denk dat het met schoonheidsidealen over het algemeen zo is. Je wil altijd wat je niet kan hebben. Ja. Dus, um, ja, zij zijn natuurlijk van zichzelf ze een beetje een. Ja, een gelige huidskleur. En ze willen gewoon heel graag heel wit zijn. En daar hebben ze inderdaad allemaal crampjes en scrubjes voor. En het is mij wel eens. Dan um, loop je door zo'n groot warehuis en dan staat er zo'n vrouwtje met zo'n pompje die dingen uh, te samplen, zeg maar. En dan hebben ze het wel eens op mijn hand gesmeerd. En ik heb een hele witte huidskleur. schrobben gewoon de bovenste huidlaag, schobben ze scho gewoon weg. En zijn ze jaloers heel op je dan? Ja, als ik mijn nagels wil laten doen. Oh, dat klinkt ook echt heel decadent. Maar dat kan hier gewoon voor heel ja. weinig geld. Um, dan komen ze inderdaad al bij elkaar. En dan gaan ze kijken als ze een ontzettend mooie huid En dat willen ze dan. Ik zeg ja, en ik wil jouw huid. Een beetje zo gekleurd. Dat zou ik wel fijn vinden. En wat is er nou waar van die verhalen dat meisjes ook echt hun benen laten oprekken en zo? <laughs> nou, dat, dat zal wel meevallen. Ze zijn wel heel goed overig op dat gebied. Hè. Ze, um, nou ja, niet zozeer op het gebied van benen laten oprekken, maar. Dat bepaalde groenten, en fruit en et etenswaren goed zijn voor bepaalde dingen. Dus ze zullen, zullen we zo geloven dat het kan om je op te laten rekken. Maar de chirurgie is enorm in opkomst. En dan uh, ogen vergroten, dat bijvoorbeeld wel. En lippen op laten um, spuiten? Ja, minder, borstvergroting en ook bilvergroting, dat ook. En als je dat niet kan betalen... Dan kan je ook gewoon naar, naar de lingeriezaak en daar um, heb je voorgevulde werk. Maar ja, dat kennen wij natuurlijk ook, maar je hebt toch voorgevulde onderbroeken? <laughs> er er zo... Ja, dan kan je er gewoon een paar billen in. Ja, ja maar, dat is, maar, maar zij gaan daar best wel fijn, of niet? Qua uiterlijk. Ze zij zijn er echt heel erg mee bezig. Heb ik het idee en ook niet wat jij vertelt? Nee, is is, is ook super waar. Want ik altijd. En dat is een, beetje, het is een beetje gemeen, maar het zit dan een keer van waarheid in, denk ik. Als je een Chinese vrouw uh, oppikt in een discotheek en je gaat hem, dan, uh, gaat hem dan mee naar huis nemen voor een leuke avond, dan is het net alsof je een kerstboom moet aftuigen. Want ze hebben inderdaad, ze hebben net haar, dat net haar hebben ze, om het allemaal lang te maken, extensions, nep wimpers, um, gekleurde lenzen, veel make-up, voorgevulde BH. Uh, correcte broekjes, hoge hakken. Nou ja, het is allemaal uit, dus ik ben er weinig over. <laughs> ja, maar, wat, wat, maar zijn ze dan, vinden ze zichzelf dan zo lelijk dat ze zich zo opdutten? Nee, dat, dat valt wel mee, maar ze willen gewoon, ze streven gewoon een aantal dingen na die ze zelf van nature helemaal en ook niet kunnen hebben. Kijk, wij zeggen het best altijd dat het schoonheidsideaal in de westerse media. Uh, aangedikt en dat het moeilijk is. Nou ja, wij kunnen allemaal afvallen als we willen. Niet tot die extreme, maar het kan wel. Hier in China worden vrouwen met hele grote ogen, die krijgen allemaal uh, plaatjes in die, um, in die tijdschriften. Maar ja, als jij gewoon een Chinees bent, en zeker als je een beetje uit het noorden komt, waar je nog uh, kleinere ogen mm -hmm. hebt, ja, grote ogen ga jij gewoon niet krijgen. Nee, dan kan je echt alles je voor doen. kan eten wat je wil, wat ja. je, wil. Ja. je kan je heel veel wortels eten, maar je ogen worden er niet groter van. <lacht> Nee, weinig, inderdaad. Maar zijn ze dan ook bijvoorbeeld jaloers op jou? Om wat, wat we hadden we net over je huid al, dat je uh, nou, zo'n witte huid hebt wat zij nastreven. Zijn ze ook jaloers op jouw westerse gelaatstrekken? Uh, nou, ik ben, heel, ik ben ik, voor hun begrippen ben ik bang en, en, en ja, groot. Hoe weet zie je, je eruit, Ellen? Uh, Omschrijf jezelf eens. <laughs> nou, ik ben één meter. Uh, 5, uh, ik denk op het gemiddelde uh, datingprofiel zou ik het bokse curvy aantrekken. Um, nee, ik oh ja, krijg wel echt heel regelmatig, dat denk ik nu aan, um, echt complimenten van vrouwen over, over mijn decolleté als ik op stap ga. Ja. Zo erg dat, dat mannen zeggen: je moet overwegen om lesbisch te worden, hier, dus dan zou je echt een fortuin kunnen verdienen. Dat gaat me echt ver, moet ik zeggen. Dus dat vinden ze allemaal wel mooi. Um, en ben je blond ja, ook dus, bijvoorbeeld? Nee, nee, ik, ik uh, ben niet blond. Ik verf mijn haar zelf ook, dus dat, uh, daar houdt weinig van hoor. Daar, uh, Maar dat zou ze ook wel bijzonder over. vinden, toch? Als jij als, als, als Hollandse vrouw met je blonde haren daar... Dat vinden ze, ja, vinden ze ook bijzonder, alleen uh, dat staat bij ze niet. Dus dat vinden ze dan mooi om naar te kijken, maar dat streven ze niet per direct na. Je ziet er af en toe om te lopen. En ze willen wel lichter haar, maar echt blond. vinden ze heel mooi. Maar ze streven dat niet direct na om te hebben, want het staat gewoon heel vreemd. Ja. Wat grappig. Ze willen dus eigenlijk wel wester zijn qua uh, figuur en dergelijke? En qua lengte ook wel? Ja. En wat is dan... Nou, ja, want ik ben dan benieuwd van dat willen ze dus graag zijn, maar dat kunnen ze nooit worden. Dat zeg je ook net qua ogen bijvoorbeeld. Maar wat is dan een mooie, wat is dan een mooie Chinese man of een mooie Chinese vrouw? Hoe ziet die er dan uit? Um, nou, die zijn, zijn lang, slank vrouwen hebben inderdaad uh, grote ogen. Um, ze zijn wel curvy, maar niet. De en vrouwen en mannen hebben een ontzettend hip uitgedost kapsel... dat alle kanten op gaat, um, Een beetje de, de zuidelijke Chinese plekken. Dus dat zijn wel dat zijn hoge beenderen. Dat, dat vinden ze we ook wel mooi. Mm -hmm. um, maar goed, ik denk dat het met het gewoon het ideaal is... zoals het met veel dingen in China is. Ze willen ook een heel aantal dingen vanuit het maar uiteindelijk zijn de Chinees toch wel altijd de beste. Ja. ja. Nou ja, duidelijk. Ze gaan een aantal dingen nemen. Ja. En toch een beetje dat westerse wat ze mooi vinden. Ja. Dankjewel uh, Ellen. Ik ga straks nog even verder met je bellen. Ja, over oud en nieuw. Wat waarschijnlijk echt super groot wordt gevierd in China. Want ik woon uh, naast de Zeedijk in Amsterdam. En ik weet dat het met Chinezen in ja <lacht> helemaal los gaat. Dus dan zullen ze daar ook nou, wel in China... Voor je. Oh, zin in. Blijf hangen Ellen. Tot zo. <lacht> Dat Hoi uh... <laughs> En van Ellen naar uh, Australië. Marieke, goedenacht. Goedemiddag. Yes, ik heb je te pakken, daar ben ik blij om. Ja, hoera. we zijn. Je bent, uh, je bent uh, in Australië, en eventjes, want het gaat over schoonheidsideaal. En voor mijn, mijn ja, idee, hoe zie je er zelf uit? Eh, uh, nee, niet zo. Oh, je valt een uh, beetje weg. blond? Ja. Oh, ben ik, ik ben wel blond. <laughs> en um ja gewoon slang normaal zeg maar klein voor, voor Nederlandse begrippen klein en voor Australische begrippen uh, normaal oké okay, dus je valt daar niet uit de toon uh, nee nee nee nee en ziet niet uit behalve dan um, dat mijn haar uh, uh, niet platina blond is dat, uh, dat is hier wel iets wat ze graag uh, wat ze erg mooi vinden en jouw haar is dan hoe blond Oh ja, ja, vroeger was het een beetje weet je, door de zon witter blond, maar het wordt uh, met de dag iets donkerder. Maar zeg maar, eh, normaal zeg ik asblond, dus weet dat, ik ook niet. <laughs> maar niet hoogblond in ieder nee, geval. Nee, oké, okay, niet en van dat, dat uh, surf zonblond. Dat het hier, nee, nee, dat niet, dat niet. Hoe uh, zijn, nee. ze, zijn ze veel bezig met hun uiterlijk, de Australische vrouwen en mannen? Ja, ja ze zijn er erg veel mee bezig. Dus, uh, vooral met heel veel make-up, en dat is echt iets wat loopt. Echt opviel dat er een lage foundation op de gezicht zit van, oh. uh, van Australische vrouwen. En ja, dat. dat ik, ik ben ook er precies mee weet, maar het is. Um, je, ja, je ziet meer dan. Uh, je ziet meer foundation dan een gezicht, zeg maar nog. Oh, wat zonde. Ja, heel zonde. En het grappige is dat vooral inderdaad de Nederlandse. De Spanien, die zien dat ook meteen. Die zeggen, oh, die vrouw is zo verschrikkelijk. Die heeft al zo make-up op. Ja. En uh, ja. Ja, het, het, het, het, het, het, ik denk dat het een hele functie uh, voorbij uh, spreeft zeg maar, door, uh, door zoveel op te doen. Maar ze vinden het erg mooi. Dus, uh, ik denk, de foto zal het vast uh, goed staan, maar het is echt niet zo heel erg. Eh, volgens mij houden Nederlandse mannen en ook Nederlandse vrouwen... Niet, over het algemeen niet heel erg van veel make-up. Althans, ik vind het niet mooi bij vrouwen als ze heel veel make-up op hebben. En ook Nederlandse vrouwen zie ik niet heel vaak met helemaal ondergekliederd met make-up. Nee, ja, ik, ik, misschien dat het wat subtieler is of iets dergelijks. Ik, ik, um, ik hou er zelf ook niet zo heel erg van. Maar ik bedoel, ik, loop, ik ben niet iemand die um, zegt ik kan niet zonder make-up de deur uit, absoluut niet. Maar ik, ik zie er wel een beetje met mascara en um, ja. ik zie er wel wat leuker, wat leuker uit. Zeg maar. Nee, daar ben ik met je eens. Dat mag altijd wel, een beetje. Maar het hoeft niet van die dikke plakaten te zijn, wat je zegt, wat ze hebben in. Nee. Uh... Maar het is ook zo, ik vind het precies, het, het hele specks gezicht allemaal. Dat, um, en, en vooral was een pukkeltje verbergen. Die wordt er waar nog groter van. Het heeft allemaal geen zin. hebben ah, ja. we dus de, niet dat het heel goed is voor je huid. En de mannen in Australië, zijn die ook druk bezig met hun uiterlijk? Nou, jawel. Ze zijn er wel met, mee bezig, vooral met hun haar. Um, omdat ze maar, heel erg um, uh, gaaf te hebben. Um, maar Of ja, het is net, net hoe het is. We hadden het toevallig gisteren nog over dat je van die jongens nu ziet lopen met van die kapselaar. Oh, je, bent, je valt weer eventjes weg, uh, Marike. Ik hoor jou wel, hoor je mij? Ja, je, je ging iets vertellen over kapsels en toen... Uh... Ja, <laughs> nee, dat, we hadden het er gisteren nog over dat uh, je vaak mannen ziet... Die, in, uh, die met een kapsel lopen à la Harry Styles... maar dan niet willen, doen, dan maar niet willen toegeven dat ze dat op basis daarvan zijn. Maar Harry Styles is uh, van, van die frontman van One Direction, toch? Ja. Hoe ja. heeft hij zijn haar dan? Uh, dat weet ik even niet. Ja, ja, ik weet Het heel naar één kast Het is een beach look, maar dat. Maar ja, dat je, idee. Het enige woord dat ik opving was een beach look. Ik ga eventjes uh, naar, ja. uh, naar uh, Karel, want ik ga wel even terugbellen weer. Want het is een beetje lastig om je, om je te bereiken uh, en om je goed te verstaan. Karel, goedenacht. Goedemorgen. Yes, goedemorgen. Ik heb contact met Bangladesh, waar, waar jij woont. Hoe is het daar qua schoonheidsideaal? Wel grappig, uh, dat de hele Barbie... Uh, die Barbie-popjes die lopen hier niet echt rond. Oh. Uh, ik denk dat dat komt omdat door de, door de religie... vrouwen altijd nogal uh, uh, redelijk hun lichaam bedekt hebben. Uh, dus ze zorgen heel goed voor hun gezicht. Veel make-up en uh, veel crèmetjes, zodat ze blanker worden, dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Altijd heel veel aandacht voor het gezicht en het haar. Maar de rest van het lichaam, je ziet uh, heel veel, iedereen allemaal dikke konten. En dat maakt allemaal niet zoveel uit. W wanneer ben je mooi in Bangladesh? Uh, je bent hier mooi, denk ik, als je als een je blank, uh, blank gezicht hebt. Hoe blanker, hoe mooier. Dat is wel echt het schoonheidsideaal. En um, ja, ik denk dat, dat, ook, dat het voor de rest ook heel erg in de kleding zit. Ik denk dat het niet zozeer uitmaakt of je, of je nou een hele dikke kont hebt of, uh, of lange benen. Maar ik denk dat het gezicht echt het belangrijkste is. Vind jij de, de, de vrouw mooi die in Bangladesh rondloopt? Uh, ja, ja. Je ziet wel echt... Uh, uh, Hele, mooie, hele mooie, mooie vrouwen die heel verzorgd eruit zien. Maar ja, ik ben al echt... Ja, ik, ik ben al... Dan, dan kijk ik even naar de rest van het lichaam. En dan is dat in een, Dan is er heel andere verhoudingen dan, dan, dan wij gewend zijn. Dus dat is een heel mooi gezicht waarvan je denkt... Nou, daar kan ik wel wat mee. En dan voor de rest is het niet zo. Want jij woont daar wel samen met je vrouw. Uh, en dat is, dat is dan een, ja, ja, ja. een Nederlandse. Um, kijk, hoe kijken ze ja. tegen haar aan? Uh, ja, ja, zij is uh, uh, ja, lang voor uh, bengaalse begrippen. En uh, zij ja, ze is niet blond, maar ze krijgt wel zowel van mannen als vrouwen... wordt ze wel nagekeken. Ja, omdat ze haar dan bijzonder vinden. Ja, ja. Ja, en... Ja. Uh, ja, maar het is niet zo dat ze... Uh, ze zijn denk ik niet, niet echt jaloers, de vrouwen. Zien... Het is ja net wat, wat ik hoorde uit China. Ik bedoel, ja. dat kunnen zij nooit, zo kunnen zij nooit worden. En uh, de mannen? Val jij heel ja, er... daar heel erg? wel vrede mee. Val jij heel erg uit de toon bij de mannen in uh, Bangladesh? Um, ja, ik ben ook heel lang uh -huh. vergeleken bij de Bengalen. En uh, uh, mannelijke schoonheidsideaal, ja, ze kijken hier ook heel veel naar die Bollywood-films. Dus ga, dan gaat het vaak de meter van die sterke, stoere filmhelden. En ben je maar eigenlijk niet. hebben alle Bengaalse mannen echt een hele ronde, dikke pens. Een welvaartsbuik. Nou ja, dat is het echt. Uh, echt, omdat ze, dan, omdat ze laten zien dat ze veel eten... Ja. En, en dat is het gewoon. Heel veel, heel veel dikke, dikke buiken. En een beetje ilige mannetjes met dikke buiken. En heb jij die ook al, of niet? Nee, nee, nee. Ik doe rustig aan. Met al die hitte verbrand ik alles. Dus ik kan curry eten wat ik wil, maar uh, het komt er niet aan. Dat is goed. En toch ben je, val je niet uit... Nou ja, je valt natuurlijk wel uit de tonen omdat je zo lang bent en blank. Ik denk dat je sowieso dan wel, ook net als je vrouw, nagekeken wordt. Ja, ja, maar als je, als je hier een beetje... In de wijk waar wij wonen zijn mensen westen wel gewend. Maar als je met land ingaat of uh, naar, de, naar de oude stad... en je staat even op een uh, straathoek stil, tien seconden... dan staan er gewoon dertig mensen om je heen naar je te staren. En foto's te maken? Ja, met hun telefoon. Ja. Uh, echt waar, dat, dat, dat, dat gebeurt dan meteen. Ja, dat, ja, je valt natuurlijk enorm op. Zometeen uh, praten we even verder, Karel, over uh, oud en nieuw. Of het een beetje losgaat daar in Bangladesh. Heel goed. Tot zo. Hoi. Hoi. Nog even naar uh, Lisette, want die zit in New York. Lisette, goeienacht. Goeienacht. Um, hoe zit het nou met het schoonheidsideaal in New York? Ik heb het idee dat het heel erg aanwezig is hoe je eruit ziet in New York. Absoluut. Maar dan hangt het natuurlijk wel een beetje af... ...waar in New York je bevindt. Dus als we het hebben over de Barbies... Uh -huh. ...die kan je zeker vinden. En dan zit je gewoon een beetje... ...Upper West... Uh, weet je, ...waar uh, de hele Sex in the City... Uh, ...reeks zich zo maar, zeg, afspeelt. Als je daar rondpantelt... ...dan uh, zie je wel goed wat... Uh, ...50-jarige vrouw met iets wat... Te ...strak getrokken gezichten... Uh, ...genombeerd haar en van die lekkere... ...dakfeestjes uh, rondlukken. Maar ik woon in Brooklyn... ...en daar is het natuurlijk heel anders... Maar moet je er zeker niet zo eruit zien. Dus het is heel, het is heel breed eigenlijk. Hoe, zie je er, hoe moet je er dan uitzien als je in Brooklyn woont? Ja, ik denk ook wel een beetje wat je uh, in Amsterdam uh, kan tegenkomen. Amsterdam Oost of zo. Maar dan eigenlijk nog wel net iets extremer. Dus iedereen is uh, lekker crunchy. Uh, uh, een beetje alternatief. En uh, het gaat ook wel zover dat je soms. Uh, er is bijvoorbeeld een weblog uh, recent aangemaakt en die heet Brooklyn of Halloween. En daar posten mensen foto's van mensen die ze op de straat zien of die in de metro tegenkomen. Die er zo bizar uitzien dat ze zich afvragen van is deze persoon verkleed voor Halloween of uh, is dit gewoon zijn dagelijkse pakje. En ga je daar een beetje dus mee? Nou, uh, bedoel je in de Brooklyn of Halloween? Of ja, of... nou ja, nee, maar in de alternatieve uh, kledingstijl een beetje die daar ze hanteren dan in Brooklyn. Uh, nou ja, ik uh, heb uh, ook al een uh, tijdje in Londen gewoond, in oost -Londe. En daar uh, is dat stijlje natuurlijk ook wel uh, erg gewild. Dus ja, ik ben toen al een beetje meegegaan, dus ik ga nu ook nog steeds wel een beetje mee. En het is natuurlijk ook wel heel aanstekelijk en leuk. Ja. Dus ja, stiekem eigenlijk wel een beetje. Je wil er toch een beetje bij horen. Dus uh, ja, mijn tootbaak en uh, mijn snelle racefiets die uh, heb ik al uh, aangeschaft hoor. En hoe zit ja. het uh, in Amerika met plastische chirurgie? Ja, dat uh, is denk ik wel echt veel geaccepteerder al dan, uh, dan in Nederland. Uh, al heb ik wel het idee dat dat in Nederland ook steeds meer kan. Maar ja, ja mensen doen dat wel sneller. Ik had laatst een uh, vriendinnetje van mijn huisgenoot... die wilde wel stuit en die zat echt super boos te zijn op haar moeder. Omdat haar moeder uh, had besloten dat ze haar uh, zich uh, ging laten wegzuigen. En uh, dat meisje zelf was uh, echt zo lekker in een feministisch ingesteld type. Dus die uh, was aan het afgeven op de hele wereld hoe uh, society... Uh, nu het uh, vrouwbeeld aan het bepalen was en, en dat het allemaal niet kon en zo. Um, maar goed, ja, zij ze zei ook: ik vroeg haar van waarom gaat ze dat doen dan? Waarom wil je moeder dan zo graag hun uh, onderkind uit de weg zuigen? Dus ja, het voelt zich gewoon een beetje depressief. En ze dachten dat ze gewoon met zo'n ingreep. Nou, dan voelde ze zich gewoon weer. Maar zo makkelijk! Het is toch best wel een ingreep? Ja, dat is zo, maar blijf er kan het hier allemaal veel makkelijker. En dan moet je natuurlijk ook wel een beetje uitkijken wat voor een arts je terechtkomt. Maar dan mensen die vinden dat minder heftig, die vinden dat minder een dingetje. Dus dan ja, doe maar gewoon als jij je daardoor beter voelt. Het is hier veel meer op uiterlijk gericht sowieso hè, hoe mensen met elkaar omgaan. Toen enkel vind je het wel heel mooi, want op het moment dat je op straat loopt... Dan komen gewoon allemaal random mensen op je af om iets aan te merken. Of je zo van, oh, wat heb je een mooie sjaal, of dat heb je koele schoenen aan, of wat zie je er mooi uit. Of, iedereen is daar heel erg mee bezig en is er ook heel in. Maar ook heel erg, weet je, er heel erg op gericht. Dus ik denk dat het daardoor ook minder taboe maakt om er dan niet aan te laten doen. Nee, zou je het zelf doen? Nee. Jij? Nooit? Ik uh, Plastische chirurgie. Poeh. Nee, ik denk het niet. Alleen als het echt medisch uh, nodig is ofzo. Stel dat ik, uh, nou ja, met oude nieuws straks, met vuurwerk, mijn hand verbrand of zo. Maar ja. puur uit schoonheidsideaal, nee, dat heb ik helemaal niet nodig, joh. Ja, ik zeg nu ook nee. Maar ja, dan zal je zien hè, dat over 30 jaar dat iedereen het dan doet. En dat ik dan ook niet eruit kan zien als een oude vrouw. Nee, dan loop je zo uit de pas. Ja, precies. Ja, ja. Dat kan niet. Dus ik, ik denk van niet, maar ik weet niet hoe dit gaat ontwikkelen. Nou, laten we, een kleine vlak van de arm. Dat ben ik met je eens, maar laten we voor nu afspreken. Uh, nu we elkaar zo aan de lijn hebben op de radio, en is het meteen ook zwart op wit, zetten. Dat uh, ja. we in principe geen plastic chirurgie gaan doen. deal Yes? Ik had het al eventjes over vuurwerk met je. Gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Want ja. het is bijna oud en nieuw. En dat moet wel losgaan in New York. Zeker. Top. Tot, uh, ja. tot straks. Oh, die is er weg. Ik uh, ga zo nog eventjes naar Marike over oud en nieuw. Uh, en over vuurwerk. Maar eerst even een vuurwerk op je radio. The Ren, The en de Reflex. <middels> Got you father Reflex, Duran Duran. Radio 1. BNN. De wereld van BNN. Yes, daar luister je naar. Radio 1 dus. En het gaat over vuurwerk de laatste, nou, laatste 20 minuten. En cabaretier Labers heeft daar ook weer, dat is het leuke aan Cabotiers, een mening over. Ik ging altijd op 1 januari ochtends rotjes zoeken. Kijken of er nog ergens vuurwerk was wat niet ontplof was. En het maakt niet uit wat voor weer hè. Het was een bijtertje. Zelfs als het stortregende, regende, ik verzamelde al het vuurwerk. Ik droogde het gewoon op de kachel. Niks aan de hand. <lacht> en dan ging ik dat s'avonds afsteken. Maar je had ook wel vuurwerk waar geen lontje meer aan zat. Dan deed ik in een conservenblikje en deek zat kruid in en dan gooide ik een lucifer erin en dan flof een flits. Tot mijn dertiende had ik ook kruid in het conservenblikje gedaan en ik gooide er een brandend luciferetje in en toen gebeurde er niks. En toen besloot ik om te gaan kijken waarom er niks gebeurde als je er een brandend luciferetje in gooide. Anderhalf uur later zat ik aan tafel en ik had geen wenkbrauwen meer, ik had geen wimpers meer en ik had hier een soort kroeshaar, bruinig kroeshaar. En mijn vooraf zag eruit alsof ik op een broodrooster in slaap was gevallen. En mijn ouders zeiden niks ook niet van, hé, hey, gaat u naar kip? wat is dat doen? Ja, ik herken me, herken me er wel een beetje in hoor. Ik was ook wel echt zo'n schoffie die dan op 1 januari nog uh, dat uh, vuurwerk overal vandaag ging halen. En ook al op 31 december de hele dag, zelfs nog wel eens moeten rennen voor de politie. Omdat ik dan op 29 december al stiekem ging afsteken. En opeens kwam er een politieauto om de hoek. Ik was vroeger echt dol op vuurwerk. ...tegenwoordig heb ik er helemaal niks meer mee. Hoe zit het in het buitenland? Hoe zit het met de correspondenten? Ik ga weer even een rondje maken. En ik begin in China bij Ellen. Ellen, goedenacht. Goedenacht. Nou, het vooroordeel, Chinezen zijn dol op vuurwerk. Is dat waar of is dat niet waar? Oh, dat is absoluut waar. Ja, ja hè? waar dan dat hoort het niet. Ja. Hoe komt dat? Uh, ja, het is van oud her, zeg maar. Hè. Dus we dus, vergelijken dat, dat inderdaad um, bij hun Chinese nieuwjaar om uh, boze geesten uh, weg te jagen. Die kunnen namelijk niet tegen hard geluid of zo. Een beetje lastige geesten zijn het, maar daar kunnen ze niet tegen. En dat, um, dat is gewoon een beetje uitgebreid. Dus we doen het ook niet bij, uh, bij trouwerijen bijvoorbeeld. Als um, de bruidegom de bruid ophaalt thuis... dan wordt daar zo'n 8 miljoen klapper of iets dergelijks afgestoken. Um, en ja, ze zijn er gewoon goed in. Dus we hebben ook veel siervuurwerk bij uh, Nationale Dagen wordt veel gebruikt... Dus het, het knettert regelmatig zo in de stad. Maar het mag ook altijd, of niet? Ja, daar is, daar is verder geen... Uh... De grap is, nee, door het jaar heen mag het altijd. En alleen het Chinese Nieuwjaar, wanneer het dan natuurlijk um, um, normaal gesproken het heftigst is. Daar hebben ze nu hier in de stad in Shanghai, hebben ze dat zeg, in de binnen, binnenring, zeg maar, niet meer uh, overal mag. Dan moet je, weet je, een restaurant mogen hebben we wel, maar niet iedereen mag zomaar gaan, uh, gaan knallen. Niet meer dat gewoon, want er gaan nu ook stemmen op in Nederland. Er was een uh, enquête gehouden, er was ook in het, in het nieuws dat ze particulier vuurwerk afsteken. eigenlijk willen af, ja, afschaffen, zodat het alleen nog maar door de overheid wordt gedaan. In principe kan het daar wel altijd, alleen dus met Chinees oud en nieuw willen ze het wel weer een beetje in beperken, zo houden. Ja, want, want maar dan werd er gewoon echt heel veel, dat kan je niet voorstellen. Ik deed dat, um, ik, ik vier dat voor het werk dat kan vieren, want ik begrijp er niks van. Maar nou, ik ga dan in, midden in de stad in een hotelbar zitten op de 40, 65 verdieping, whatever. En dan op een gegeven moment ontploft de stad gewoon om je heen. Dat, die bar heeft een soort van 360 graden uitzicht. Mm -hmm. En dat duurt echt een uur anderhalf voordat het klaar is. En alleen maar vier uur werkt. En daarna kan je drie uur lang niet naar beneden kijken door alle, ja, alle residu wat er vanaf komt. En wat vind jij er zelf van? Uh, <laughs> ja, want het, het is hier echt... Heel veel en heel luid. Dus inmiddels is het wel beter hoor. Maar de eerste paar jaar dat ik hier woonde, in de week van het Chinees nieuwjaar, als mijn moeder dan bijvoorbeeld belde, dan hingen we op een gegeven moment gewoon op. Want je kon elkaar niet meer verstaan en dan zat je gewoon binnen in je huiskamer. Het lijkt echt een oorlogsgebied op dat moment. Ja, dat, dat hoeft voor mij niet. Nou, dat maar we hebben wel heel mooi vuurwerk. En als het dan inderdaad Chinees uh, nieuwjaar is en ik zit daar in die bar met schoenen en een glaasje wijn, vind ik het dan heel mooi om naar te kijken. Ja. En, en steek je dan zelf ook wel een rotje nog af? Of heb je zoiets van, oh... Oh, nee. Nee, ik ben een beetje, ik ben een beetje bang voor vuurwerk. Ik ben echt... Uh, je bent de run dat je met vuurwerk stunt <laughs> midden in die reclamecampagne. Uh, IKEA nog eens, zeg maar. <laughs> dus ik, uh, ik denk echt dat ik maar één rotje afsteek, en mijn hele arm eraf ligt. Dus je bent gewoon eigenlijk op het verkeerde adres daar met Oud en Nieuw en met Chinees Chine Chine Nieuwjaar. Uh, nou ja, in, in dat ja, een beetje wel van de andere kant. Uh, je weet wel dat het gaat gebeuren. Hè. Ze, hebben hier geen, ze hebben hier niet één rotje. Nee, ze hebben hier dan meteen een hele mat... die ze uit moeten rollen en neer moeten leggen. En auto de kan moeten zetten. Anders gaat het alarm af. Dus ik, ik ben wel gewaarschuwd hier. Meer dan in Nederland. Maar geven ze dan ook geen bakken met geld er dan uit? Ja. Ja, echt. Nou is het natuurlijk hier wel echt veel goedkoper. Maar uh, het is nog steeds echt niet heel goedkoop. Zeker niet voor... Uh, voor Chinese begrippen. Dus ik denk dat je, ja... Een paar honderd euro heb je er zo in uitgegeven, hoor. Oh, is zonde. Het schiet je allemaal de lucht in. super zonde, ja. Ja, heel zonde. Uh, jij gaat dus geen rotjes afsteken of, uh, of uh, vuurpijlen. Nee. Wat ga je wel doen met Oud en Nieuw? Uh, In een andere grote, hoger toren zit op de 90e verdieping. Uh, de 93 ste verdieping zelfs. Met heel veel champagne en heel veel leuke mensen. Want het, is wel, het wordt wel groots gevierd, ook het normale autonieuw daar. Nou, het wordt, het wordt heel erg gevierd... omdat de horeca weet dat ze er geld aan kunnen verdienen. Um, nou, ze weten ook hoe het hoort. hè? Dus je moet aftellen en een grote klok laten zien... en wat extra entertainment... en uh, een duur kaartje verkopen en veel champagne schenken. Ze weten hoe het hoort. Maar dat is net met kerst. Het ziet er fantastisch uit. Alleen, ja, ze hebben er nul gevoel bij. Ja, het breekt echt aan, aan, ontbreekt aan alle waarden eigenlijk. En emotionele waarden. Ja, inderdaad. Oh, Allere yeah. Ja, Maar goed, het is wel gezellig... En... Kijk, sowieso, al oud en nieuw. Is, ja, je kan langer, je kan langer en laat stap in een mooi jurkje. Maar goed, dat kan je in China iedere avond van de week, wat dus dat betreft. En hoe laat is het daar nu? Uh, het is hier nu half tien, kwart voor tien, ochtends. Oh, ochtends. Dus het is al, is het dan al, de, is het bij jou dan nu al oud en nieuw Zo, geweest? Ja. Nou, ja, als het 31 is dan zijn Het is toch niet afgelopen nacht oud en nieuw geweest, hè? Ik lichte wat. Ja, dan zou het nieuw oud en nieuw geweest zijn. Ja, okay. later. Dus jij bent uur eerder met uh, of, uh, acht uur eerder met oud en nieuw ja. dan wij hier. Ben je er nog, Ellen? Hey, China, slechte lijn met China. Dan ga ik uh, door naar. Oh. Uh, oh, ja, daar ben je weer een beetje. Ja. Ja, oh, daar ben je nog. Ik wilde je een, een, een fijne, fijne uiteinde wensen. Hetzelfde. Heel veel plezier. En dat je maar een beetje uit mag kijken met al dat vuurwerk om je heen. Ja, jij ook. Doeg. Jo. Marike, Australië. Ja, daar ben ik. Yes, we hebben even via oh. Skype met je gebeld... omdat je dan beter bereikbaar bent. Hoe, uh, ja. hoe uh, is het met vuurwerk en Australië? Is dat een goede combinatie? Uh, nou ja, op zich wel. Behalve voor degene die het zelf zouden willen afsteken. Dat uh, is geen goede combinatie, want dat mag je Niet? Niet? Nee, nee, niemand die uh, tot um, ongeveer een paar jaar terug mocht het nog wel in de in, uh, in ACT. Dat is de staat uh, waar de stad Canberra, dus de hoofdstad, uh, in ligt. Daar mocht het nog wel, maar um, sinds er hoop, een paar jaar terug uh, een, een, een brievenbus opgeblazen is... Uh, en daar een paar vingertjes bij verloren zijn gegaan, um, mag het niet meer. is daar ook afgeschaft. Ja, dus, vinden, uh, vinden ze dat erg in uh, Australië? Um, weet ik niet. Ze zijn er nu wel heel erg aan gewend. Ik geloof dat het in, in 85 of 86 helemaal was afgeschaft. Na een hele lading kritiek van mensen. En na het ogen en vingers en oren. En weet ik het allemaal. Dat, dat, dat er ook de lucht in ging. Um, maar ik, ja, ik hoor er niet zo heel veel klachten over, omdat ze zich er denk ik bij neer hebben gelegd. Dat, uh... Maar ik denk, ik kan me nu voorstellen dat misschien de mensen in Canberra wel zoiets hebben van... ja, verdomme, we mochten dat eerst wel en nu niet meer. En er zullen vast een heleboel, vooral jongetjes zijn, die nog wel ergens in een kunnen krijgen. En dat zie ik hem toch afsteken. Maar uh... nou ja, ik moet heel erg zeggen, ik ben er zelf niet trouwens om hoor. Ik, uh... een beetje <laughs> binnen de perken, binnen de Nee, ik vind het echt een verschrikking. Wie, wie, wie is, wie, want nu alleen of de steekt alleen de oh, overheid het af, vuurwerk. Ja, nee, je, krijg, je, kan, je kan een vergunning krijgen. Je moet dan een. Ik, oh god, ik weet niet eens wat. Een, een, je moet geen piromaan zijn, maar wel een pyromechanist of iets dergelijks. Ja. Uh, en dan, als je dan allemaal cursussen en diploma's en papiertje hebt en zo, dan, um, mag, je het, dan mag je dus een, een vergunning aanvragen. Nou, ja, er mogen meer mensen een vergunning aanvragen, maar de kans is toch groter dat je hem krijgt. En uh, dan is het alleen voor speciale evenementen en uh, dus als er een, een, een fleet week is of iets dergelijks, dan, uh, dan steken ze het wel af. Maar dan moeten alleen mensen die daar uh, zeggen verstand van te hebben. Dus die, uh, die dan wel. Die dat wel mogen doen. Ja, ja, die mogen dat wel doen dan. En dus met mijn oude nieuw is het natuurlijk super groot in ja. Sydney bij de brug. Dat is echt een mega spektakel. Dat is het en moment. Ja, dat is ook echt wel heel gaaf. Ze, ze, ja, daar, daar uh, maken ze ook echt wel een show van. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, ze maken er ook echt wel wat van. Dus ik, ik denk dat dat gemis is er zeker niet. Maar ik denk voor de echte harde knallers, dat uh, ze uh, ja, mensen toch wel een beetje missen, denk ik. Absoluut. En hoe zit het met oliebollen en zo? Is dat, bestaat dat in Australië? Nee, ik heb wel een oliebolrecept, maar ik, heb de, ik ben er nog niet aan begonnen. En wij zitten dit jaar ook in, op Fraser Island. Um, dus ik, heb niet echt, ik sta niet mm. in mijn keuken. Dus ik heb nog geen. Ik weet wel dat de Nederlanders in Sydney. Er is zo'n meet-up, of weet je, een Dutch Link. Dat is zo'n organisatie voor Nederlanders in Sydney. En die, die hebben, zag ik, een oliebollen evenement. Maar ik was twee weken, drie weken terug. Uh, twee of drie weken, ik weet het niet eens meer. In Nederland. Dan heb ik nog wel eens een oliebol gegeten. Want ik vind dat zo lekker. En andere Nederlandse gebruiken? Hebben ze, kon het een beetje overeen met elkaar? Een auto-nieuw vieren in Australië een oud en een auto-nieuw vieren in Nederland? Ja, in principe doen we geen oliebollen, maar wel, uh, weet je, de kindertjes die worden dan even voor 12 wakker gemaakt. Ja. En, uh, uh, en, en, en voor de rest ga je naar buiten en maak je er een feestje van. En in Sydney, als je echt het vuurwerk goed wil zien, dan moet je vroeg uh, op een goede plek zijn. Want mensen gaan daar dus echt ochtends vroeg al zitten om uh, ja, het beste uitzicht te hebben. Op de Harbour Bridge. En, uh, en tegenwoordig mag je dan op sommige plekken ook geen uh, drank meer meenemen. Dus je moet dan een Tjonge, plek zien te vinden jonge, waar jonge. Ik... Ja, Wat mag je eigenlijk nog wel? Ja, ze zijn wel streng in Australië, <laughs> zeg? Ja, ja, ze zijn dol op regeltjes. Ja, ze zijn er dol op, ja. En jij zit dus maar op ja. Fraser Island. Uh, ja. Kan je daar wel drinken en vuurwerk uh, bekijken? Uh, drinken sowieso wel. Ik bedoel, er zijn dus ook weinig plekken waar je in Australië niet mag drinken. <laughs> dat is voor volksport nummer één. Maar um, uh, ik, ik denk niet dat er vuurwerk afgestoken mag worden. Ik weet het eigenlijk niet of er iets gaat gebeuren. Dat, um, ze zijn hier natuurlijk ook heel bang voor brandgevaar. Het is natuurlijk gorddroog En uh, zeker in, in Fraser Island, wat ligt dus in Queensland... Daar zit, waar ik dus nu zit, ze het nog warmer. En, uh, dus ja, één vonkje en de, en de boel staat in de hens. Dus daar... Uh, zij zijn ze ook heel voorzichtig mee. Dus uh, ik weet eigenlijk niet wat daar gaat gebeuren. Dat moet ik je in het nieuwe jaar vertellen, geloof ik. Ja, nee, dat, dat, uh, je bent van harte welkom. Is het, uh, is het uh, qua uh, grote... Uh, viert heel het land het? Is het echt een groot ja. volksfeest? Ja, ieder, iedereen viert het. Ik weet, ook niet, ik weet niet of daar, uh, de, de aboriginals daar ook een, een traditie in hebben... of iets dergelijks. Dat Er dat, uh, zal vast iets anders voor zijn, maar... Over het algemeen, iedereen uh, gaat erop uit en maakt er een feestje van. En uh, eerst de nieuwjaarsdag is ook veel, veel een vrije dag. Iedereen is hier ook vrij. Zoals ik vorige week ook vertelde, het is hier een soort van grote vakantie voor uh, de, de kinderen. En uh, heel veel bedrijven zijn tussen kerst en oud en nieuw dicht. En die, dus je hebt verplicht vakantie. Um, en dus ze we beginnen weer de zesde ongeveer. Dus uh, iedereen is vrij. Dus maakt er ook echt een groot feest van. Marike. Nee, dat heel veel... Ja, ik ben er nog. Ben Geluk... je ja, er al... ja, ja, ja, ik oh. wilde je een gelukkig nieuwjaar wensen. Jij ook een heel erg gelukkig nieuwjaar. En veel plezier met de champagne en met het vuurwerk, wat misschien nog op, uh, aan wordt gestoken ja. rondom. Dat wie weet, ik laat het je weten. Bedankt in, <laughs> in ieder geval. Yes, jij bedankt. Groetjes. Vroeg. Okay. Karel, goeiedag. Goedemorgen. Bengaals vuur, dat is vuurwerk. En dat, jij zit in Bangladesh, dus dan zal het ook wel, uh, zal het ook wel aan zijn qua vuurwerk daar. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Oh. Ik, uh, ik was wel benieuwd hoe dat nou zat met dat Bengaalse vuur. Want dat hoor je inderdaad. Het zijn van die stadiumfakkels, toch? Mm -hmm. Maar uh, dat, komt, dat heb ik even uitgezocht. En dat komt omdat de VOC, die hadden, hadden hier in de regio hadden ze, uh, fabrieken vroeger... waar er Salpeter vandaan kwam. Uh, waar ze een buskruid en uh, fakkels van werden gemaakt... En daarom noemen wij het Bengaals vuur. Maar in andere landen noemen ze het helemaal niet Bengaals. Maar daarom noemen wij het zo. Maar hoe ziet de auto nieuw er dan uit? Want je zegt vuurwerk valt wel mee. Hoe vier jij auto nieuw dit jaar bijvoorbeeld? Uh, ja, dit is het eerste jaar dat wij in Bangladesh auto nieuw vieren. Vorig jaar waren we in Nederland. Uh, en uh, ja, uh, ik weet niet hoe het hier echt met vuurwerk zit. Want ja, het, volgens mij is het op het moment verboden. Het is nogal politiek onrustig uh, op het moment in het land. Ja. Uh, en, uh, dus de een zegt dat het verboden is. Maar de ander zegt nee, joh, uh, het wordt mooi met het vuurwerk. Maar ik denk voornamelijk siervuurwerk: siervuurwerk. Sier de knallen. Nee, oké. Okay. En verder qua ja. uh, oliebollen en champagne? Uh, ja, uh, altijd moeilijk om hier aan uh, drank te komen Het is natuurlijk een moslimland. in de hand. Huh. Uh, En ik, we hebben een paar maanden terug ergens een fles champagne gewonnen met een of andere, een of andere spel. Dus die hebben we meteen bewaard voor oud en nieuw. Dus ik denk dat iedereen, iedereen komt... Ja, we, we komen bij elkaar op de, op de Dutch Club uh, op, uh, met oud en nieuw. En dan neemt iedereen een fles champagne mee... Dus dan wordt het wel een, een, een eigenlijk oud-Hollands, oud-nieuw oud feestje. Ja, want ik heb inderdaad ook begrepen dat er uh, oliebollen voor ons worden gemaakt. Kijk. Dus dat is wel heel uh, relaxed natuurlijk. Ja. En dus zie je vuurwerk om je heen. Wordt het een beetje gevierd door de, uh, de mensen in Bangladesh, oud-nieuw? Um, ja, er wordt, er wordt uh, denk ik, wat, wat Ellen ook zei. Het is meer zeg maar. Uh, uh, Iets wat aangepakt wordt door de commercie. om iets van te maken. en een, een klok op televisie. Maar de mensen besteden veel meer aandacht. aan het. aan het Bengaalse nieuwjaar. Nou, oh, oké. Okay. Dit doen ze gewoon commercieel even. Een soort Valentijnsdag. Uh, ja, ja, precies. Dus uh, televisie. en het is een, een leuk. Uh, leuk iets om. Uh, om een soort uh, dinertje te organiseren. Een beetje restaurant, inderdaad. Maar. Uh, zeg maar, ze houden heel erg van hun eigen culturele. Uh, ...identiteit. Dus met het begaalse nieuwjaar... ...dan gaat iedereen naar... Uh, één plek in de stad... ...en dan trekken ze allemaal rode kleren aan... ...en dan zijn er culturele festivals. Maar geen, geen vuurwerk dan. Nee, oké. Okay. Maar jij viert het gewoon 31 december... ...in Bangladesh. Gelukkig nieuwjaar alvast... Uh, ...Karel. Ja, hetzelfde. Doeg, dankjewel. Hoi. Hoi. Laatste van vannacht... Lisette. goedenacht in New York... Goedienacht. Hi. Hi. Ja, ook dit zal wel echt weer een spektakel zijn, net als Kerst. Uh, uit de nieuw? Ja. Ja, man, ja, de keuze is eindeloos hier hoor. Wat je, wat je wilt doen, dat uh, kan allemaal. Uh, dus, maar vuurwerk, dat, uh, dat niet per se. Nee? Uh, nee. nee. Het is niet zoals in Nederland dat je lekker in je achtertuintje, als je die hier überhaupt gaat in New York. ...dat je daar lekker een paar Romeinse kaarsen gaat van afsteken. Dat kan allemaal niet. Dat is allemaal help in safety. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar je hebt wel gewoon vier grote plekken in New York... ...waar ze afsteken. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel van TV. The dropping of the ball. Times Square. Ja. Waar dan mensen al vanaf één uur... ...s voor achter hekken gaan staan... ...in de kou om dat mee te gaan maken... Maar dan krijg je wel uh, ook nog allemaal opreden van Miley Cyrus en Robin Trek en zo. Dus volgens mij is dat op zich nog wel lachen. Het is wel goed gereguleerd maar, allemaal ook. Ja, dat is allemaal heel erg gelegd hier. Dus Turek, Turek is op vier plekken in de stad. Volgens mij bij Statue of Liberty, dan bij uh, Times Square en dan nog in Central Park en ook in ander Park. Maar zelf afsteken, dat mag niet. Huh. Maar dat hoeft toch ook niet. Je, je kan hier naar fucking sette feestjes. Ja, daarom. Daar hebt voor nodig als Turek, joh. Nee, vuurwerk, vuurwerk is volgens mij alleen leuk als je een kind bent, om het af te steken. Althans, het is misschien niet helemaal waar. Ja. Ik weet dat mijn vader ook verzot is op vuurwerk nog steeds. Ja, nou ja, dat, dat, volgens mij is het in Nederland... Uh, is er nog genoeg weerstand tegen dit uh, plan. Ja, we zijn de, de, de discussie is nu bezig, inderdaad. Hoe ga jij het vieren, ja. Lisette? Ga jij naar een Times Square of naar een Central Park? Of hou je het lekker intiem? Nee, ik, uh, allebei eigenlijk niet. Oh. Ik ga naar een feest. En uh, uh, wat het precies nog gaat inhouden, dat weet ik niet. Ik heb een kaartje en het is op een secret location. Oeh. Dus uh, ja, ik moet nog te horen krijgen wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, spannend volgens mij. Dus, ja, ik dacht wel een eerste uitnieuw in New York moet natuurlijk wel echt New York zijn. Ik wil niet een of ander vrij feestje ergens. Nee, daar moet je volop van genieten. Ik wens je heel ja. veel plezier alvast, Lisette. En ik ga een toepasselijke plaat draaien. Ja, Happy New Year ga ik ook draaien van Abba. Ik denk, wat kan mij wat? Heerlijk. Geniet ervan, dankjewel. No more champagne and the are through. Seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say. op de zaken vooruit lopen, maar wel lekker. ABBA hoor hier op Radio 1 en Happy New Year. De wereld van BNN zit erop, maar wees niet getreurd, want zometeen nachtbrakers. En ja, zoals je weet, als je vaak luistert naar de nacht, dat is mijn programma. Dat is mijn eigen programma, ik viel nu eventjes in. Dus blijf nog lekker luisteren tot 5 uur nachtbrakers over een interessant thema. De wereld van BNN. BNN.